clubs wisten dat via de rechter tegen te houden. Gelderland laat het er nu bij zitten. Ook omdat het de laatste tijd meevalt met de wolvenoverlast. De Deense koning Frederik is in Groenland aangekomen. Hij blijft drie dagen op het eiland... dat officieel bij Denemarken hoort... maar waar Trump al een tijdje op aast... die wil Groenland hebben om veiligheidsredenen. Direct na die uitspraken... werd dit bezoek van de Deense koning al aangekondigd. En de Noorse langlauver Johannes Hus... Klabo was al de beste winter Olympier ooit, maar vandaag heeft hij zijn record nog maar even aangescherpt. Hij pakte zijn tiende Olympische gouden medaille. Zondag had hij het record al en vandaag heeft hij het verschil dus vergroot. En het is nog niet afgelopen. Zaterdag kan hij zijn zesde goud van deze spelen pakken en zijn elfde in totaal. Krijg je nog het weer. Vannacht gaat het op veel plaatsen vriezen... met buien die vanuit het zuiden overgaan in sneeuw. Morgen bewolkt met in het midden en zuiden van het land nog sneeuw... op andere plekken regen. Smiddags is het droger en een graad of twee. En tot zover het 50 nieuws en over een half uurtje meer. Van Jelten met de files. Het is rustig, er zijn vijf files en de drie langste staan op de A15... Ridderkerk-Gorkum, Varningsveld-Giessendam, 16 minuten. De A27-Breda-Gorkum tussen Hank en Nieuwe Dijk, 7 minuten. En op de A59-Zonsheel-Ost tussen Maden en Hooipolder, daar 9 minuten. Flitsers op de A2, De Bos-Eindhoven, bij 123,3. Op de A7 tussen Groningen en Drachten, bij 182,0. De A12-Gouda-Utrecht, 37,4. En op de A12-Arnhem-Ede, daar staat er rentje bij 109.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 Twee minuten over vier, Gloednieuwe Middagshow is hier met Teddy, Webens en gang, gang, gun. We will find a possible Nee, gone, gone, gone, hoor je. Aangedaan, het is Bas Menting op de plek van Frank. Maar de rest is er gewoon, jongens. Ja, ja. Zitten iemand te luisteren? Zitten iemand te luisteren? Dat denk ik wel, ja. Zitten iemand te luisteren? in een lift heeft vastgezeten? Vind ik zo'n goede vraag. Dat vind ik echt. Ja. Dat is toch vreselijk? Ja, absoluut. Ik las vandaag dat, uh, ja, dat ze in Brabant, om Brabant ik meldde... Dat, uh, ja, dat, dat er meer mensen dan ooit vastzitten in de lift. Dat uh, de brandweer 883 keer uh, mensen uit liften heeft moeten bevrijden... in het afgelopen jaar. Oh, Alleen in Brabant. En zou je dan het liefst alleen in een lift willen vastzitten of met iemand die je niet kent? Nou ja, kijk, sociaal gezien: het liefst natuurlijk met iemand. Maar ja, op een gegeven moment moet er ook van alles uit. En dan is toch alleen is, denk ik, lekkerder. Dan is je... het fijner als je gewoon lekker in de hoek ja, ja, dan ga je, ga je gewoon lekker in de hoek ja. zitten kleien. Kan ja, met een volle batterij in je telefoon hopelijk. Ja, oh, ja, ja, ja. inderdaad. Ja. Ja. Ja, want, ja, want er zit niks. Je hebt niks. Zeg maar, in de bus zitten stopcontacten. Maar in een lift heb je niks. Je hebt knoppen. Heb je. En ik weet niet wat erger is of je zeg maar, hoort... nou, we kunnen over uh, twee uur je eruit halen... of dat ze gewoon zeggen, we weten het niet, we doen ons best. Ik ja, weet wat, niet wat erger is. Och, wat ik weet niet, als je dat de uitzichtloze lijkt me ook vreemd. Ja, en werkt zo'n knopje altijd... Ik vraag nee, me dat sterk af nee. of je altijd een verbinding krijgt met zo'n meldkamer. Of ja. dat werkt. Want Heb je niet dat je kinderen gaan spelen ergens in een gebouw met liften? En dan is het leukste om op dat alarmknopje te drukken. Omdat het geluid maakt. Maar er reageert nooit iemand. Ja, maar dat moet je toch. Doe je dat? Doe je dat? Doen je het echt? Laat je dat. Uh, je nee, dat al oh, ja, Andermanske. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Uh, Oké. Okay, nou ja, goed. De vraag is dus. Uh, iemand die heel lang heeft vastgezeten in een lift. Daar zijn we naar op zoek. Ja. Uh, 0909-3538. Pak je telefoon eventjes. Als je heel lang hebt vastgezeten in een lift, want we hebben een hele hoop vragen voor je. En nog even één keer dat telefoonnummer. 0909-3058. En je mag ook een berichtje sturen via de 508-app. Dat is helemaal gratis en lees hem ook. Nee. We don't say bye-bye Who can see my eyes? That's what I said now Princess, princess who adore you Just go ahead now When there's diamonds in his pockets And that's our friend now This one who wants to buy you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 Talk for hours, just go ahead now If you want to call that baby, just go ahead now Geoff door de Spin Doctors en Two Princes. En de vraag is, zit er iemand te luisteren die heel lang in een lift heeft vastgezeten? Toch een angst, denk ik. Voor, uh, nee, in ieder geval voor kinderen. Ik, ik had dat altijd wel. Ik vond ja, het, ja, het is wel als ouder zeg je altijd van. Je wil niet in de lift opgesloten zitten. Ja. En uh, je bent ook bang dat die gaat vallen, die lift opeens. Maar ah, het zit ja. wel in de top 10 angsten, denk ik hoor, van mensen. Ja. Ja, het, toch dus het blijft liften, toch een ja. kleine ruimte. En je weet niet of die lift instabiel wordt. Nou, goed, ja, en ik vind, het ook, ik vind het ook een raar gegeven. Dat, het zit ook maar gewoon bij touwen vast. Weet je wel. Ik heb wel eens gehoord, dat oh. is heel raar. Uh, dat was in Den Bosch geloof ik. Dat er uh, nou ja, liften in het ziekenhuis waren die gewoon ineens. Zo zeg maar losgoten, maar dan schieten ze nee. omhoog. Snap je? Dus ja. ze gaan niet naar beneden. Maar omdat dan dat gewicht, weet ik, wat, wat het doet ik ken de techniek niet. Maar dan schiet die keihard met volle vaart omhoog en dan zit je vast in het dak. Nou wel lekker dat je dan al in het ziekenhuis bent. Ja, ja dat, dat er wel. <lacht> ja. Ja. Ja. Um, de vraag: uh, ja, Zit er iemand te luisteren die heel lang in een lift heeft vastgezeten, kunnen we in ieder geval met ja beantwoorden. Uh, beangstigend genoeg, echt heel veel mensen. Uh, waaronder Maurice. Hey, goeiedag. Ja, goeiedag. Uh, vertel. Hey. Ja, nou, uh, ik was uh, rond de dertien. En, uh, Ja, blijkbaar hadden uh, kindjes. Uh, die hadden met de knopjes gespeeld. En ik ging smiddags altijd. Uh, naar een overval in en ging snoepje halen. en dat soort dingen. Maar ook, ik denk ik ga een mooie keer met de lift. En, uh, Ja, hij bleef vast in. Tussen uh, begaande grond en in. Alleen die. Uh, dat gedeelte, die was zo dik. Ja. Dat ik er nooit mee kon, zeg maar. Nee. Oh, nee. Maar wat, uh, ja, zeg maar, je bent er uiteindelijk uitgekomen, neem ik aan? Ik neem aan dat je er niet nog steeds zit. <laughs> nee, niet dus, uh, Hoe, hoe, ja, hebben, ze, het hoe het hebben ze Nee, nee, maar hoe, sorry. hoe lang, hoe lang was het? Ik ja? weet het maar... Zes en een half uur totaal. Zes en een half uur? Ja. Maar, maar, maar dat is toch heel eng dan? Ja, dat was ook heel eng. Uh, ik, uh, ik ben sowieso 2,5 buitenwester geweest, oh. daar in die lift. Ik, ik heb, uh, ik heb een, uh, een raampje van 15 centimeter heb ik kapot gekregen. Hoe, dat moet je mij niet vragen, maar ja. ik heb dat überhaupt kapot gekregen. En, ja, een raampje in de lift. lift? Is er een raampje ja, in de lift? In de deur of zo? oké. Oh, okay. Ja, dat was zo'n uh, oud rond raampje, wat ja. een heel oud gebouw. Hè? Ah, ja, ja. Maar, oké, okay. maar je bent buitenwester geweest? Gewoon ja, van, de, ja. van de stress? Ja, dat denk ik. Dat, dat ik me zo druk heb gemaakt, denk ja. ik, uh, om eruit te komen. Ja. Zomaar wat eng. En uiteindelijk, ja, is... uiteindelijk hebben ze je eruit gehaald. Maar, de, maar wat, je doe bent... je, wat, heb, wat ben jij gaan doen in ja. de lift? Ja, huilen. Ja. Ja, heel hard huilen, ja. En de... uh, je raakt helemaal, helemaal overstuur en ja, je wilde natuurlijk uit. en Je kunt er niet uit en niemand hoort je. Ja. En, en je de, had ook de, de, geen de alarmknop, tot... ja. Precies. Ja, die, die had ik ingedrukt, alleen die werkte niet. En weet jij hoe uiteindelijk mensen erachter zijn gekomen dat jij daar zat dan? Er kwam een oude, oude vrouw en die heeft mij uiteindelijk gevonden. Dat was in een uh, oudere appartement. Ja. En die mensen ja, die gaan niet zo vaak met de lift natuurlijk. Dus so, ja, op die manier. Maar, maar jij zat tussen twee verdiepingen, dus hoe kon ze dat ja, zien? Ja, klopt. Uh, dat was net 4, uh, 5 centimeter ruimte... dat ze naar beneden in konden kijken. Oh. En daar zat ik tussen, ja. En, en uh, als je dan 6,5 uur in de lift zit... dan moet je op een gegeven moment ook plassen. Uh, Weet je dat, dat toch? Daar denk ik niet aan. Oh, daar okay. denk ik niet meer aan. Ja, dat, dat, dat is, ja, omdat ik best wel een Porsche buitenwester ben geweest... en ja, ik kan dat ik kan ook niet meer herinneren. Maar, zeg maar heb je het laten lopen ja. dan? Dat denk ik wel, toch? Ik durf niet te zeggen, oh, nee, ja. Het ja, ja. ja, ja. ja, is zo lang geleden. Ja. Zoveel geld dat je niet meer kon plassen. Ja. ja. Dat zou kunnen. Oh, oh, maar maar, ik vind maar durf zielig. je nu, nu met liften te gaan of heb je een trauma voor het leven? De, de eerste vijf jaar de, de, de, de hoeft echt geen lift meer te zien. Maar uh, eigenlijk na nou, heren, uh, ik ga gewoon weer in de lift. Goed zo, ja. goed zo. Um, Dankjewel voor je verhaal. Ja.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 Maar dat besef kom niet vanavond. Dus voor nu heb ik. Dit gevoel gaat ooit weer over, dus bel me als het niet meer gaat en dan trekken we die fles weer open en dan prooste op als hij weg is en de volgende weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is, voor nu heb ik. En je zit helemaal in Winterfell. Absoluut. Ja. Ja. En die André. Ja. Ja, dat is dat, dat, dat, een mooie kerel. Met mooie wensen. Hij heeft, hij heeft smaak. Deze beste man heeft de beste smaak die er is. Hij ja. heeft u lang verborgen gehouden, maar we ja. kwamen er toch achter. Klopt, en dat moet beloond worden. Ja, we gaan hem zo meteen even bellen. Hij weet zelf nog niet waarom, maar nee. ik denk dat hij heel gelukkig gaat worden. Oh. Eh, Zometeen ook het nieuws met Iris. Wat heb je? Waarom onze gouden Femke Kok zichzelf een outsider noemt.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 3 met het weerbericht. Vannacht gaat het op veel plaatsen vriezen. Met buien die vanuit het zuiden overgaan in sneeuw. En morgen is het bewokt. In het zuiden nog wat sneeuw en een graad of twee. Het verkeer krijg je van Jelten. Er staan 22 files. Er langs de langste nu op de A9 Alkmaar-Diemen. Tussen Schiphol en het AMC is een ongeluk gebeurd. Er staat 21 minuten. A16 Rotterdam-Breda. Tussen het Tembergseplein en ridderkerk Noord staat een kwartier. En op de A27 Utrecht-Gorkum. Tussen Everingen en Lexmond ook daar een kwartier file. Flitsers op de A7 tussen Groningen en Drachten. bij 182,0. Op de A12 Arnhem-Ede bij 109,5. Op de A50 zwollen Apeldoorn, daar een flitser bij 211.6... en nog eentje op de A73 tussen Echt en Venlo bij 12.9. De laatste op de A73, de andere kant op, daar staan ze bij 26.1. Het is bijna één minuut over half vijf. De middagshow met het nieuws van Iris Schut. Goedemiddag, formateur Rob Jette kreeg vandaag weer mensen... uit zijn ministersploeg op de koffie. Oud-informateur Rianne Letchert bijvoorbeeld. Zij wordt minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En ze gaat zich in het begin vooral op de cultuursector en media richten... zei ze, want daar weet ze nog het minst van. Ze komt namelijk uit het onderwijs. Hiervoor was ze bestuursvoorzitter van de Universiteit Maas. Maandag gaan ze officieel van start. En vandaag is ook het startschot alweer gegeven... voor de volgende verkiezingen, namelijk de gemeenteraadsverkiezingen... op 18 maart. Van veel gemeenten zijn de stemwijzers online gegaan. Je kan dan 30 stellingen beantwoorden en dan krijg je een stemadvies. Het kieskompas is er dit jaar ook weer, maar daar doen minder gemeenten aan mee. Steeds meer mensen krijgen de griep. Sinds vorige week hebben we te maken met een epidemie... en de golf wordt dus steeds hoger, zegt het RIVM. Die baseert de cijfers op hoeveel mensen er met griepklachten... naar de huisarts gaan. Hoe doen jullie dat als... Uh... Als je zo merkt dat, zeg maar, de partner thuis super grieperig wordt. Mm -hmm. Want ja, je ligt toch naast elkaar in bed. En ik probeer dan toch, zeg maar, de kus te vermijden. Maar dat, dat wordt me dan weer niet in dank afgenomen. Zeg maar, zijn, daar, zijn oh, daar iemand voelt voor. zich dus helemaal beroerd. Zo. oh, bas, helemaal niet lekker. Nee, maar ik wil, vast, ik wil alles doen. Weg. Ik wil alles doen, maar ik wil ook hier de middagshow kunnen maken. Snap je? En als ik, als ik dan zie dat er een keelontsteking is aan de andere kant. Ja, pak jij een hotelletje? Nee, nee, dat bent... nee, dat doe ik niet. Nee, maar ik dacht, misschien hebben jullie een tip of zo. Nou, nee. Met een kind in huis is er gewoon helemaal sowieso geen ontkomen nee. aan. Nee. weet je, ik krijg hem of ik krijg hem niet. Ja. Dat is het. Want nou. die hoest er gewoon alles onder. Dat ik is... ga er eigenlijk gewoon vol voor. Ik ga vol tongen. Uh, en dan weet je gewoon sneller of je het gaat krijgen. Oh ja, ja dat is ja. waar. De zaak rond de ontvoerde moeder van een Amerikaanse presentatrice zit muurvast. De gevonden handschoen heeft geen DNA-match opgeleverd. Wel kwam die overeen hè, met de handschoenen die de gemaskerde man droeg op de deurbel. Camera. En dus gaan ze nu iets nieuws proberen. Het onderzoeksteam zegt een signalsniffer in te zetten. En daarom proberen ze signalen van de pacemaker van de vrouw op te pikken. Want ze heeft hartklachten. Komende nacht gaat het sneeuwen in een deel van het land. En daarom geldt er code geel voor de provincies Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Volgens Academy kan er in die provincies tot 5 centimeter. Oh, dat is behoorlijk. O, zo beu ben ik het. Ja, ik ja maar hiernaast echt klaar hoor. Ja, dat heb ja, ik dat ook... is ja, echt. Niet, hoor. The cat sat on Nee, maar dit ja. is zo vervelend. Dus, het is een paar dagen is het leuk. Ik vond het zeg maar, begin januari vond ik het wel leuk. Maar ik vind het nu, ja, het is gewoon irritant. Oh, maar is het omdat jij dingen moet? Ja, ik moet dan dingen. Ja. En dat, nee, maar afgelopen weekend dacht ik ga even gewoon gezellig op de koffie bij mijn ouders. Ja, die wonen een uur rijden. Ja, ik ben er denk keer anderhalf uur geweest. Het begon te sneeuwen. Dacht ik, ja, het ging de hele avond door sneeuwen sneeuwen. Dan glij ik weer naar huis. Ja, dat is verschrikkelijk. Dus, nou ja, anderhalf uur. Daar. Ja, zeg maar, ik heb langer in de auto gezeten dan ik was. Ik wil even naar Iris gaan. Want Iris had uh, in de afgelopen sneeuwperiode gewoon zomerbanden de hele tijd. Heb ja. je dan inmiddels heb je dan de wissel gemaakt naar winterbanden? Of gewoon... Nou, ik moet zeggen dat mijn auto inmiddels bij de garage staat... vanwege een andere voorval. Oh. Maar uh, er zaten zeker nog zomerbanden okay. onder. Oké. Ja, ja, maar ja. ik weet nu ja. hoe ik ermee om moet gaan. Dat is wel waar. Ja, namelijk ja, ik ben helemaal winterbanden getraind. nemen. <laughs> nee. Ja. nee, helemaal niet. Je moet gewoon iets voorzichtiger doen en dan kan het prima. Oké. Okay. De 538 Middagshow. Iris, dankjewel. Nou, graag gedaan. Zometeen meteen voor de Mars en eerst Harry Styles. Radio 538 Oh!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 Koningsdag in Breda. Hé, hey Iron, jij zit helemaal in uh, de wintervol liefde, hè? Ja, ik ben daar helemaal ingezogen. En ik, ik leef weer met iedereen mee. Ja, ja en, en, en to, toen voelde je je toch even aangesproken. Nee, nou, ik heb ook een grote glimlach op mijn gezicht. Want ik uh, was aan het kijken naar de aflevering. En daar zag ik André van 28. Die kennen wij als André uh, uit Andorra. En die voelde een gesprek over ja, wat ze leuk vonden om te doen dan in hun vrije tijd. En dat hij het eigenlijk niet zo op festivals had. Maar dat hij één festival altijd gaat. Jij ja, bent wel een uitgaan people. of heel geweest. Ook niet. Nee, ook. Ik vind het af en toe echt wel heel leuk. Heel echt één keer per jaar of zo. Van een festival. heb ik wel heel leuk. Ja? Ik vind een festival leuk dan in de kroeg. Nou, ik ga altijd nou maar naar één uh, festival. Vijf, drie jaar. En, uh, drie dagen. Ja. Bonita. Aan de telefoon. André! Yeah! Yeah! Oh! <laughs> André! André, hallo. Welkom. Je spreekt met je vrienden van 538. Ja, ik heb nog, ik heb nog nooit een leuke introductie gedaan. Ja. ja, kijk, je zit in Andorra, dus ja, er ging bij ons toch wel wat dagen. We dachten: kom jij dan iedere keer voor Koningsdag helemaal naar Nederland? Ja, zeker. Nee, ja, ik kom, eigenlijk kom ik altijd twee, twee keer, per keer per jaar naar, naar Nederland toe. Want ik heb nog familie daar, daar zitten, opa en oma. En mijn zus die woont er ook sinds drie jaar. En sinds dat mijn zus eigenlijk in Nederland woont in Breda, zijn we gewoon elk jaar naar 538 geweest. En hoe vaak ben je nu al geweest? Even kijken. Dit jaar wordt volgens mij de vijfde keer, als ja. ik het goed tel. Nou, wat leuk. Zeg. En, en ja, wie staat er dan in de keuken? Nou Nee, dat is precies de perfecte periode voor ons. Want in april na de Pasen zijn we altijd dicht. Ah, ja, dus dan, ja, ja, dan delen ja, ja. wij onze vakanties altijd in. Ja. Ah. Ja, ja, ja. En toch voor mensen, sommige mensen weten niet echt... wat dat 538 Koningsdag is en waarom dat zo leuk is. Wat, wat vind jij daar zo, zo machtig mooi aan? Ja, gewoon eigenlijk de sfeer in het algemeen vind ik gewoon fantastisch. Iedereen is lekker in het oranje, alles is gezellig. Ja, ik weet het niet. Ik ben nooit echt bij veel andere festivals geweest, of eigenlijk niet. Maar 538, ja, dat sprak me gewoon aan, die gezelligheid. Ja. Het zijn er optredens die je bij Super. zijn gebleven? Waarvan je dacht, dat vond ik echt waanzinnig. Nou ja, al Rob Kems die altijd van links naar rechts ja ja, ja, ja, ja, ja, man. Ja, man. Dat ja. hele plek. was fantastisch. En, en, en, ja, ja, ja, ja. en toch zou je zeggen, weet je... er zijn zo'n 40.000 mensen bij elkaar op zo'n chasséveld in Breda. Dat zou toch ook een plek ja. kunnen zijn waar de liefde wel opbloeit. Maar dit mocht nog niet gebeuren voor jou. In Breda is het niet gebeurd nog. Nee, in Breda is het nog niet gebeurd. In Breda is het, is het niet gebeurd. Nee. Nee. Nee, nee, dat klopt. Terwijl daar wel de leukste mensen bij elkaar komen, ja. hé, André, dat weet jij. <laughs> ja, dat klopt, Ja. ja André, gewoon nog heel eventjes, even een, een klein uh, zijspoor. Wat, uh, zit je zelf iedere week te kijken? Nou ja, wij hebben, ik kijk het wel elke week, maar ik vind het nog altijd wel. Ja, het is toch een soort van ongemakkelijk om naar jezelf elke keer te gaan uh, kijken. Ja. is toch apart, is toch een beetje bizar. Kijk je nu, als je die ja. andere meiden ziet, dan hoor je ook wat ze zeggen over jou en zo. Dat je dan bij een ander denkt, nou, die was toch misschien wel leuker dan ik oh, had ja. verwacht. Uh, nee, nee op deze manier had ik er nog niet op gedacht, maar wat mij, het meeste verraste was toen de, de reactie van Milène. Die, die toch ja, emotioneel, die emotioneel was, dat had werd, ik niet verwacht. Ja. Ja. ja, had ik niet verwacht. Nou. Heb, je, heb, je, heb je spijt van dingen, dat je dan dingen terugzag... en dat je dacht, nou, dat had niet gehoeven? Nee. Niet? Nee, eigenlijk niet. Oh. Nee, eigenlijk niet. Okay. Prettig toch. Nee, want... Ja. Uh, ja, want we hebben echt uh, alles erop en eraan, alles bij elkaar. Ja, we hebben echt zoveel gelachen. Dat was echt ja, zo ja, ja. gezellig. Wat goed was, en leef je nog met een geweldig. ander stel mee dat jij denkt, daar ga ik helemaal goed op? Ja, Robin en Pearl. Ja, <laughs> dat is Wat nou leuk. Denk ik ook. Ja. Match in heaven. Oh, die zijn nou. zo leuk. Maar goed, ja, nee, die we gaan er later een andere keer bij. André, uh, wij vonden het fantastisch om te horen dat jij uh, groot fan bent van 538 Koningsdag. Dat je daar iedere, uh, ja, ieder jaar voor terugkomt uit Andorra. En dus dachten we, we, we gaan je gewoon ontvangen als VIP dit jaar. Je bent VIP, oh. jongen! En waar? ja, en Je bent welkom op het Fipdekker, je mag iemand meenemen. Ja. En wie neem je mee? Oh, super. Ja, dat weet ik nog niet. Nee, de, nou, dat weet, weet, weet je. Ja, jij ja, weet nog niet. Wie, wie gaat er mee? Nou, oh, de spanning erop. Nou, André, we gaan je zien in uh, Breda op het chasséveld. Dat is superleuk. Dankjewel. Tot dan. Fantastisch. Ik voor Portugal, want dat is een van mijn favoriete bestemmingen. Oh ja, ja. ja wel heerlijk. Maar eigenlijk Rodos ben ik nog nooit geweest. En dat schijnt toch waanzinnig te zijn. Er gaat echt helemaal niks boven Italië. Ja, nou, Elk het... stadje is mooi daar. Al het eten is waanzinnig. De mensen zijn leuk, het weer is goed. Ja, ik zit met ja. Griekenland toch ook, hoor. Dat ja? Is ook, ja, dat is echt heerlijk. Ik ben nog nooit in Griekenland geweest. Niet, ach, maar overal de hele, de hele ja, tijd. Ja, hier die en die... valt bijna van de stoel. Griekenland. Griekenland is fantastisch. Ja, ja. ooit heeft iemand tegen mij gezegd: Ja, het is een beetje dore bende met allemaal keien. En dat haalde het enthousiasme iets wat bij mij weg. Nou, nee, ja. Zo, maar er gaat toch niks boven een scooter rijden op een Griekse eiland. En dan, en dan ergens in de bergen stoppen bij zo'n restaurantje. Er staat Siki. Het maakt Maar niet uit overal zit vette al op. Het is, uh, Heerlijk. Uh, Oké, okay, ik ben om. Ja, ja. ja. Het zijn de 5-3-8 zomerweken. En zo meteen ga je mogelijke vakantie winnen. Ja. ja we gaan een spelletje met je doen. Super easy. Um, ja, je kan gaan, uh, ja, op reis gaan. en We hebben een rat dat gaat bepalen waar je dan naartoe gaat. Ja, Dit zijn een van de opties, maar er staat nog veel meer op. Hey, mooi, het Pizza, gaat deze week gaat het gewoon sneeuw. En je wint hier gewoon een Ach, zomervakantie. Wat is dat toch lekker. Uh, dat zo meteen binnen nu in een, uh, wat is het? Ah, een kwartiertje. Oeh. En zo meteen het nieuws met Iris. Wat heb je? Sandra Velsenboer is klaar voor een nieuwe medaille.